Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor meer beroepen komt er een coronasneltest. Vanaf eind deze maand kan zorgpersoneel op het werk een sneltest krijgen. Daarmee weet je binnen een half uur of je corona hebt. Vanaf begin volgende maand krijgen ook mensen in het onderwijs en bij de politie een sneltest. Het ministerie heeft er een heleboel ingekocht, vertelt onze collega Mitchell van der Klundert. De fabrikanten BD en Abbott die leveren... Beide 4 miljoen stuks deze maand. Uh, volgende maand leveren ze opnieuw 4 miljoen stuks en in januari nog een keer 4 miljoen. Er komen er ook nog in de maanden daarna miljoenen bij. Het is dus de bedoeling dat iedereen in de zorg, onderwijs en politie er straks gebruik van kan maken. Maar dat moet er wel genoeg zijn. Is ook aan gedacht deze keer. Als de fabrikanten niet leveren, dan staat ze een uh, staat zijn boete te wachten. Volgens de aanbestedingsdocumenten. De boete bedraagt 0,1% van het totale ordebedrag. Ja, dat kan in dit geval om een miljoenenboete gaan. De Belgische politie heeft 11,5 ton cocaïne gevonden in de haven van Antwerpen. Dat is volgens de autoriteiten de grootste overzeese drugsvangst ooit. De drugs heeft een straatwaarde van 900 miljoen euro en zat verstopt in containers uit Guyana in Zuid-Amerika. De eindbestemming was Nederland. Twee Belgen en een Nederlander zijn opgepakt. Grote kans dat je in Eindhoven binnenkort iemand ziet met een shirtje met daarop La Costeveel of Adidasduur is een actie van de kledingbank daar om aandacht te vragen voor armoede. We hopen dat mensen doorhebben dat uh, er een soort nare merkbeleving in Nederland aan de gang is. Dat je er niet bij hoort als je geen merkkleding draagt. Nou, met deze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 Characters are happy again, like there's nobody home. Yeah, there's nobody home. Cause all the glitters is gone. To your beauty, get tall. May your money don't full. your money That's all that your money don't fall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 We nog met Just Like Bowie, want dat nummer hebben we hier ook uh, vaak uh, genoeg uh, gedraaid. En daarvoor hoorden we Loose James dat is het nummer uh, van uh, De Koekoe -Koe uit, uh, uit Den Haag, de band van Nienke Hut en Ruben Kramer. Nou, dus uh, ook zo'n band uit Zwolle die ik ook gemist heb, maar goed, ze hebben wel wat uitgebracht. Zal ik wel een tijdje terug. This is Lion. Als je dan op een gegeven moment ook een beetje op het internet zit... en je ziet het ineens dat het allemaal gewijsd is... ja, dan schrik je toch weer eventjes. September is dit uitgebracht. Liz is Lion hebben ook iets gedaan in die lockdown sessie, Quarantaine-sessies, hoe je het maar noemen wilt. Nergens in het voorjaar hebben ze toen nog een aantal covers uitgebracht. Maar wij zijn niet zo echt van de covers als het gaat om dit programma. Dus we vinden toch dat we zoveel mogelijk het originele materiaal moeten horen. Dus van de...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 Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook in dood. Mensen die niet dood zijn, die hadden nooit gelukt. op die in de dag het geluk was uitgedaan.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 alswart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 uh, want er werd ook op een gegeven moment uh, gezegd... Hey, uh, we blijven die Nederlandstalige nummers? Nou, uh, dat heb ik uh, nu bij deze afstand al ingelost. Rock and roll! Oftewel, scheurende gitaren... want we gaan zo direct praten met Jurja en Keurbezoek. Operation the Hurricane. Dit was de eerste single die ze dit jaar hebben uitgebracht. Divine. With some tries A brave but heartless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 Won't go In your aura Rose star Your most enticing Aphrodisiac Has placed his hands Upon your face Lose your face My island was fine till it felt incomplete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 These are the days where we're and endless These are the days that will turn into madness For you For you For you I'm coming through These are the days I got no fear These are the days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 Die eindexamenopdrachten. Toen van de mensen die aan het conservatorium. de muziekopdrachten moesten doen. Daan van Putten was er een van. En Vrouwen van es was daar een onderdeel van. En dan was er nog eentje, Max Westerveld. Die maakte ook deel uit van deze man. Gangster! En het was meer dan even een overeenkomst sluiten van. nou, dit is het. Dus, en ja, ze hebben er toch nog aardig wat mee weten te bereiken in dat opzicht. Nummer dateert alweer. Ja.